vast en tot hun verrassing bleek Jacques Rijken ook in het kamp te zitten. De NS heeft sommige reizigers met een kortingsabonnement te veel laten betalen vandaag. Tweede paasdag werd door een fout niet als feestdag gerekend... waardoor mensen die korting krijgen in de daluren voor 9 uur vanochtend het volle tarief moesten betalen. Maar op feestdagen, zoals ook tweede paasdag, kunnen reizigers de hele dag 40% korting krijgen. Benadeelde reizigers moeten zelf achter hun geld aan, zegt de NS. Ze kunnen contact opnemen met de klantenservice.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 Het weer, wolkenvelden, maar ook hier en daar opklaringen. Vannacht meer opklaringen met temperaturen landinwaarts net onder het vriespunt en kans op een mistbank. Morgen droog en geregeld zon, in het noorden ook wolken. Het wordt 8 tot 13 graden en later in de week nog wat zachter. Dit was het NOS. DFM, Dit is alleen de Geest van de AWB. De politie heeft voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd, maar dat wil niet zeggen dat er nergens gecontroleerd wordt.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 Ja, welkom bij Tweede Uur CFM Cinema. Mijn naam is Elke Beuving en we gaan lekker verder met het draaien van filmmuziek. We hebben weer hele mooie filmmuziek klaarstaan en daar gaan we ook gauw mee beginnen. We beginnen altijd met een grote hit, het Tweede Uur. En dat is deze keer Always Look at the Bright Side, Eric Idol. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse.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 Ja, dit nummertje kan je toch met het paas wil draaien. Goede Vrijdag eigenlijk. Uh, always look at the bright side of life. Eric Idle. En... Uh, ja, we hebben het al eerder gezegd in dit programma. Er zijn films die niet zo geweldig zijn... waar de muziek wel heel leuk van is. En dat geldt ook voor The 50 Shades of Grey... waar Ellie Goulding eigenlijk zingt... Love Me Like You Do. En dat is echt een groot hit op dit moment. Dus die laten we ook nog even horen. De hoogste tijd voor wat andere muziek. en de, de, Bijvoorbeeld uit de film How to Train Your Dragon. This is Burke. John Powell. En we gaan meteen door met Finding Nemo, het thema daarvan. Voor de volgende love theme uit uh, Across the Stars Star Wars episode 2 John Williams Komt ie Hele mooie muziek uit uh, Star Wars en uh, eigenlijk uh, al die uh, series. En ook de volgende muziek van Harry Craxton Craig's, uh, Williams uit de film The Witch, uh, The, uh, the Line The Witch in the Wardrobe. Uh, dat is ook mooie muziek en daar draai ik de Wardrobe van. We blijven zo Ik ben een enorme fan van Harry Clexon Williams en uh, vandaar deze mooie muziek. Uh, wat ook heel mooie muziek is, is uit de uh, film The, The Island. Uh, muziek Steve Jablonski, The Island Awaits You. Ja, en uh, Steve Jablonski heeft ook uh, Transformers de muziek bij gecomponeerd. En dat is de, de bumblebee, de mooie melodie. ook wel allemaal epische muziek en daar gaan we nog eventjes mee door. Ook bijvoorbeeld uh, de film The Dark Knight. Muziek gecomponeerd door Hans Zimmer en James Newton Howard. Uh, Dark Knight. Daar allemaal korte stukjes nu achter elkaar, eventjes. En uh, dat is ook wel eens een keer leuk. En, uh, verschillende films, allemaal. The Hunger Games, een, uh, ja, een film die hoog gewaardeerd is vooral voor jongeren. James Newton Howard: The Hunger Games. We gaan gewoon door met een aantal leuke fragmenten. En dat volgende fragment wat ik laat horen... Dat is uit Avatar, James Horner, componist. Jack First uh, Flight... Volgende is de laatste die ik uit deze serie draai. Dat is uh, het film Chocolat. Van de muziek gecomponeerd door Rachel Portman. De, de hoofdtitel. En over chocola gesproken. Dat is natuurlijk echt bij Pasen. De Paashazen, de eieren. Nou, hoeveel eieren heb je wel niet opgegeten van die chocola -eitjes. Eén nadeel zit allemaal in die zilverpapiertjes. En uh, na Pasen vind je die oh, zilverpapiertjes nog overal. Uh, chocola. Natuurlijk de soundtrack Chocolat. Mooie film en mooie muziek van Rachel Portman. Uh, dan heb ik nu op de rol staan Robin Hood. En dan denk ik: The Legend Begins. Robin Hood is natuurlijk uitermate bekend. De man die opkomt voor de zwakkere de boogschutter. En een mooie song is ook The Final Arrow... Film uit 2010, De muziek is gecomponeerd door Mark Strijdenveld. En ik doe er nog eentje: dat is Merryman. Ik geloof dat ik die vorige week ook heb maar ik vind het een mooi nummer. Vorige week heb ik Tommy gedraaid. Tommy en de uitvoering van de London En uh, Daar ben ik eigenlijk één nummertje vergeten... wat ik toch wel heel mooi vond. Die wil ik ach, alsnog nog even draaien. I'm free, Roger Daltrey. Told you what it takes to reach the highest high You laugh and say nothing's that simple But you've been told many times before Messiah's pointed to the door But no one had the guts to leave the temple Ja, Tommy, Roger Daltry, toch nog even gedraaid door. Uh, ik heb het al eens vaak gezegd, uh, films van, uh, uit de Disney Studios hebben altijd hele mooie muziek. En dat geldt ook voor de film Saving Mr. Banks. Uh, het verhaal uh, van een, de producent. En Magic Kingdom. De muziek is van Thomas Newman. ...deze film van uh, uh, Saving Mr. Banks... Ik vind Danny Elfman altijd een componist die hele mooie dingen maakt. En hij heeft ook een keer de, de muziek geschreven bij een Siric du Soleil voorstelling. En die voorstelling heet Iris. En is een voorstelling uit 2011. En het is mooie muziek. Van Danny Elfman, Buster's Big Opening. Danny Elfman met de muziek van Cirque du Soleil Iris, voorstellingen 2011. Ik geloof niet dat hij in Nederland al gespeeld heeft. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Nou, we zitten toch een beetje in de epische hoek, zou ik zeggen, vanavond, tweede uur. En dan hoort deze er ook absoluut bij. Dat is uit de film Cutthroat Island. De muziek gecomponeerd door John Debney een, een meisje die haar vader kapitein was, op zoek naar de schat. Uh, titelmuziek. zo'n film waarvan de recensies heel slecht zijn, de matige film *Cutthroat Island*, maar de soundtrack is weer fantastisch. John Debney is te de maken. Ja, ik doe nog een klein stukje van de soundtrack *Farewell, My Lovely*, beetje jazz. Ja, zo op het scheiden van de avond. Deze klanken van de trompet... Dat het wel weer de hoogste tijd is om onze eindshoot te starten. Dus wat moet ik dan maar gaan doen. Daar komt hij. dans la maison, Philippe Rombie. geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Akko Beuving we hebben weer heel veel filmmuziek gedraaid. Vooral twee uur hebben we korte fragmenten laten horen uit verschillende films. Ik dacht een stuk of tien. Meestal doe ik dat niet. Meestal draai ik drie nummers. En eigenlijk dat bevalt me ook beter als ik eerlijk ben. Alle genres waren weer vertegenwoordigd: Top, klassiek, jazz. Daar ja, te veel om op te noemen. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het in ieder geval leuk om te doen. En ik wens je zo voor zo direct een hele goede nacht. En morgen, ja, het is weer dinsdag. De feestdagen zijn voorbij. Gewoon weer aan de slag, zou ik zeggen. En wie weet hoor je of zien we elkaar. Of ja, wie weet zit je gewoon volgende week uh, maandag ook weer aan de radio. Ik zou zeggen, sleep well. Tot volgende week. En morgen